Elke minuut dat ik leef, denk ik aan jou. Welke minuut dat ik leef, zie ik jou. Elke minuut. minuut. Elke minuut dat ik leef, denk ik aan jou. Welke minuut dat ik leef, zie ik jou. Welke minuut. Elke minuut.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 Ben ik uitgenodigd uh, um, en, en dan zijn de dames er Wij niet. zijn in afwachting van de dames, ja. we zullen wel zien of ze nog komen. We beginnen met het literaire nieuws. Frans, heb jij nog nieuws? Nou, het nieuws wat ik heb is natuurlijk dat, dat uh, de Libris Literatuurprijs gewonnen is door... Uh, ...Tommy Wieringa. Uh, door Tommy Wieringa met zijn Dit zijn de namen. Hè. Ja, ja. En dat zegt ons allebei uh, wel wat? Dat zegt ons allebei wat, want wij hebben daar alle twee een beschouwing over geschreven in Leidraden. Mm -hmm. En uh, wij waren daar alle twee uh, enthousiast over. Ja. Ik was zeer enthousiast en jij ja. was ook enthousiast. Ja. Zelfs, zelfs zo enthousiast dat je mij ook nou bedankte dat ik heb jou ook <laughs> aanbevolen om dat boek te lezen juist, en te juist. recenseren. Nee, maar dat, ik vond het zeer, uh, ja. zeer verdiend. Wij ja. zagen dus al vroeg de kwaliteiten van uh, ja. Tommy Wieringa's en dit zijn de namen. Ja. Uh, dus uh, dat was ook zeer terecht en, en een beetje profetisch dat wij uh, dat uh, met een dubbel recensie uh, hebben voorzien in het literaire plat Leidraden. Ja. Terecht dat hij het uh, gekregen heeft, die prijs, ja, voorkomen ja, voorkomen terecht. Volkomen ja. terecht. Ja. Heel goed. Nou, uh, dat was jouw nieuws. Nog meer? Nee? Ja. Ik heb hier bij me het overlijdensbericht van Paardenkoper. Dat was Piet Paardenkoper. Hè? PC Paardenkoper. Heeft geleefd van 1920-2013. Die uh, ontwierp het systeem van redenkundige ontlenen, één systeem. Ik weet niet of jij dat ook uh, nog uh, op school gehad hebt. Ja. Uh, hier. Dat is prachtig hoe dat gedaan is. Deze week werd bekend dat taalkundige PC Paardenkoper op 1 mei is overleden. 92 jaar oud. Generaties schoolkinderen leerden ontleden volgens het systeem Paardenkoper. Met streepjes en kriebeltjes en andere tekens onder de zinsdelen. Taalactivist Paardenkoper streed ook voor groter als en wetenschappelijk. Oh ja. Dus die, die I. ...niet ja. die uh, IJ. Uh, ja, eigenlijk hadden we dan uh, Willem, Willem van der Vrande... ...in onze uitzending moeten hebben... ...want ik geloof dat hij nog een leerling is van, uh, van Paardenkoper. Paardenkoper heeft ook op uh, de leergangen MO Nederlands... ...heeft hij uh, gedoseerd in Tilburg. Willem uh, was altijd nogal uh, gecharmeerd van, uh, van de inzichten... En, ...en nam er nogal wat over... Dat kun je wel nog steeds zien in zijn geschriften. Uh, hij zal bijvoorbeeld ook nogal eens uh, I schrijven. In plaats van hij. Als je dat zo zegt, zegt hij. Wie, wie, uh, Willem van de Willem, ja. I. Ja. En niet, niet hij. Ja. Nou, daar was uh, Paardenkoper een, uh, een voorstander groot van. Een voorstander van. Eens ja. dus kijken, had jij ooit je van vraagt. hem gehoord? Ja, ik heb wel van hem ja. gehoord. Ik heb vroeger ook dat ontleden, uh, vond ik iets vreselijks. En... Ik heb me na de hand ook heel vaak afgevraagd hoe het in godsnaam mogelijk is dat de meeste Nederlanders gewoon Nederlands spreken en schrijven zonder dat ze iets snappen van dat hele ontleden. Want het is natuurlijk wel aardig dat je dat, dat, je dat analyseert, hoe dat, hoe dat in elkaar zit, zo'n zo taal. Maar je hebt het natuurlijk helemaal niet nodig, hè? Nee, dat, dat, dat hoort misschien bij... bij uh... Is een de afdeling lief... overbodige wetenschap. Maar ja, zo zijn wij toch wel opgevoed. Ik vond het eigenlijk wel, wel, wel leuk om, om te ontleden. Nee, maar voor de liefhebber en... is dat leuk, ja. maar, maar, maar volgens mij dient het nergens toe. Want heel Nederland schrijft en leest en, ja, en ja, ja. spreekt... Ja, ja, ja. Zonder, ja. waarschijnlijk zonder dat ze iets van paardenkoper weten. Nee, en zonder veel van ontleden te weten. Ja. Maar ja. Wij, wij leerden het en nou ja, als je het leuk vond... dan dan was het toch wel een, een kunst om, om al die onderdeeltjes van soms la, lange zinnen, en ze kunnen toch zoveel zo veelzotig zijn, dat, ja. dat, dat je daar toch een naam aan kon geven. Jawel, dat is ook wel heel ja. leuk, maar het was gewoon leuk, omdat het leuk was, ja. maar verder ja, ja. diende er nee, nergens nee, nee, toe. Nee, nee, nee. Ja. het hield ons van de straat. <laughs> ja, precies. Ja. Bijwoordelijke bepaling, onderschikkend, voegwoord, onderwerp, ja, persoonsvorm, ja. voltooid door deelwoord, niet wer, werkwoordelijk deel, van het gezegde bijvoeglijke voorbepaling, bijvoeglijke nabepaling, voor- of achterzetsel, nevenschikkend voegwoord. Ah ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En leidend voorwerp natuurlijk. Hè. Ja. <laughs> maar ook medewerkend voorwerp. Medewerkend voorwerp. Dat <laughs> had je ook. had je ook, ja. Ja. ja. ja. ja also, het is wel grappig, zoiets, ja. Ik weet het niet, ik heb... Uh, ik heb daar nog wel eens een discussie idee over gehad dat, met dat Leo ...dat ik een stuk Joost, van het artikel uh, ga voorlezen. Die natuurlijk ongetwijfeld zit te luisteren. Ja. Uh, en en, en strijdt over uh, het nut van de grammatica. En, of, en, en of, je nou, of je nou de grammatica moet leren van een taal... ...voordat je de taal verder gaat leren... ...of dat je gewoon... Maar ergens in een land moet gaan zitten waar die taal gesproken wordt. En dan zonder grammaticale kennis beter die taal kunt leren dan met al die regeltjes. En ik geloof toch dat ik een beetje... ...geneigd ben om te zeggen dat de natuurlijke wijze van leren van een taal een betere is. Ga maar gewoon, als je Frans wil leren, ga dan maar gewoon drie maanden in Frankrijk zitten... ...op een plaats waar niemand Nederlands spreekt. En, en ik denk dat je dan beter Frans leert spreken dan wanneer je, dan, dan wanneer je de grammaticale lesjes allemaal... ...eerst ja, in je hoofd ja, probeert ja, te krijgen. Ja. daar uh, was laatst zo'n zo uh, middelbare schodier in het nieuws... ...die op het gymnasium zat en die uh, op een gegeven moment uh, zei van... ...ja jongens, met dat hele gymnasium, je leert nooit één fatsoenlijke zin Latijn uh, uitspreken. Wat ja. heb je nou aan een taal als je, als je niet, niet een, een zin kunt spreken? En die, die was toen uh, afgereisd naar Italië, naar een school waar, uh, waar, waar uh, helemaal werd ondergedompeld in het Latijn... En binnen drie maanden sprak hij vloeiend Latijn. Ja. En zij sliep uit en maakte een lange neus tegen, <laughs> tegen al die uh, gymnasiale ja, klassici. Tegen ja. Ja, ja. Die, die, ja, die, wie jij zei, ja. bent, jullie bakken er helemaal niks van. Je bent, je bent vijf, zes jaar bezig met, met die ja. taal. En, en uh, wat, wat, wat, wat, wat ja, kennen we dan idiot, uiteindelijk? Ja. Helemaal niks. Nou, nou, dat is trouwens wel leuk om nou, je dat ter sprake brengt. Want we hebben toen onze kinderen op Mill Hill zaten ja. hier in Goorlen toen heb ik alles een keer uh, tegen de rector daar gezegd... dat het toch eigenlijk wel aardig zou zijn... als de leraren Frans, Duits en Engels... in de klas gewoon Frans, Duits en Engels zouden spreken. Ja. Consequent. Hmm. En dan in het begin zullen die leerlingen er natuurlijk een hoop niet van begrijpen... en dan moet er ook het een en ander vertaald worden en toegelicht. Daar is er niks op tegen. Hmm. Maar ik zou zeggen... ...spreek gewoon, gewoon die taal en, en, en doe dan je les daarmee. En, maar dat is er nooit van gekomen, dat is onbegrijpelijk. Terwijl dat vroeger op de MMS, weet je wel... ...de ouderwetse middelbare meisjesschool... ...daar werd dat wel gedaan, hè? Ja, ja, daar, daar werd het Daar werd, uh, daar de, taal, werd, het veel daar werd de taal gewoon gesproken. Ja, en, ja. Die, en die meisjes die leerden... Uh, ...want er werd wat uh, neerbuigend naar gekeken, weet je wel... ...het was mm -hmm. een secundaire schoolsoort in vergelijking met het gymnasium, maar die meisjes die konden Frans uit en Engels spreken als oh, ze een MS-diploma ja, hadden. Ja, ja, Terwijl die gymnasiasten, ja, die konden wel wat vertalen, maar die konden het niet eens spreken. Ah, ja, ja, ja, ja, Maar wat zei die, die director of die, die directeur toen jij zei van laat, laat de docenten toch de taal spreken in de klas, maar zag hij niks in? Ja, dan kregen ze zo'n ja, ja, ja, ja, zo'n antwoord. En hij deed een plas en, uh, en ja. bleef zoals het was. Hè, weet ja, ja. Nou, dat, ja, dat leidde tot niets. Maar, het, maar ik, hoor, ik hoor wel van scholen waar dat gewoon heel consequent wordt gedaan. En ik denk dat dat buitengewoon uh, geschikt is voor de kinderen om iets van die taal te leren. Ja, ja. Uh, ik ben van plan om, uh, want we moeten wat, wat veranderen in het programma, op paardenkoper terug te komen. Want het is een, een uh, lezenswaardig en citerenswaardig artikel. We krijgen eerst een stukje muziek. Uh, heb jij bij je al zover, Stefan? Ja. Als hij haar aankijkt, dan voel ik dat Dan voel ik dat de stenen De zwaarte in mijn buik Waar vogels vlogen en vlinders startelden. Als hij haar handen vastpakt Dan voel ik dat Dan voel ik dat De takken Die groeien in mijn hoofd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 Dan brandt het de hitte. De vlammen in mijn ogen waren eens warm pas en nu koud vuur. Als zij zijn lichaam neemt, dan voel ik dat. Dan proef ik dat. De leegte, de leegte van uw liefde. Waar hij zo vol van is en zij zo vol van Spinsels Ik maak daarmee Mijn labyrint. De draden die ik Daarvoor spin Ze knopen in mijn Pinsels Lijnen die Ik doorverbind Terwijl ik liever hem min. De spin is een nimmer Spinsels Ik maak daarmee de draden die ik daarvoor spin, ze knopen in mij. Een uur literatuur, we gooien het wat om. We gaan eerst naar de recensie en daarna gaan we daar wat over praten. We, Frans de Groot en Ben Lonen. Nou, John William Stoner, Lebowski Publishers, Amsterdam 2013, 320 bladzijden. Vertaald uit het Amerikaans door Edzard Krol, maar de oorspronkelijke uitgave is uit 1965. Aan een lezend mens trekken heel wat boeken voorbij. Meer dan je ooit kunt lezen. Dan stelt zich de vraag van de keuze. Welke boeken lees je wel, welke boeken lees je niet? Er zijn boeken die als het ware willen voorkruipen. Niets menselijks is boeken vreemd, Omdat ze flink gepusht worden. Recensies in kwaliteitskranten, De Wereld Draait Door, Paul en Witteman, Brands met Boeken, Aco, Libris, Top 10 lijstjes, noem maar op. Mijn ervaringen met bestsellers zijn niet onverdeeld gunstig. Ik kende een veelbelezen dame, ze is helaas overleden, die uit een soort principe geen bestsellers las. Met allemans vrienden hoefde zij niet kennis te maken. Maar wat als een fijnproever en thuiskook Marjoleine de Vos dwaalt er een beter mens door de burelen van NRC Handelsblad zich uiterst lovend uitlaat over stoner... Wat als je een quote ziet van Groenberg, overigens zelden mijn baken in de woelige zee, die zegt dat lezing van Stoner je leven zal veranderen? Dat is nogal wat. Ik zat op zaterdag 23 maart 2013 in de trein, één dag voor je met het boekenweeggeschenk gratis met de trein kon reizen. Ik las Stoner. Bij Dordrecht stapten zes dames in de trein die rondom mij plaatsvonden. Al snel sprak een van de dames mij aan. En de anderen luisterden mee. U bent stoner aan het lezen. Hoe vindt u het? Nu was ik pas een paar hoofdstukken ver. Maar ik antwoordde dat het boek me al in zijn greep had. En dat ik grote verwachtingen had van het boek. Ik vroeg daaraan toe. Als Arno Groenberg zegt dat stoner je leven zal veranderen, dan wil ik dat wel eens zien. Nu vertelde zij dat zij stoner gelezen hadden. Een enkeling was er ook nog mee bezig. Ze waren lid van een leesclub en ik vroeg... Heeft lezing van Stoner uw leven veranderd? Er viel een ongemakkelijke stilte, maar er kwam geen antwoord. Daarna vroegen ze of ik Tommy Wieringa gelezen had. Dit zijn de namen. Ja, had ik gelezen en ik vertelde naar het een en ander over waar ze geïnteresseerd naar luisterden. Bij Rotterdam CS scheiden zich onze wegen. Ik bleef nadenken over het boek dat je leven verandert. Elk boek verandert je leven omdat je je overgeeft aan de schepping van de auteur, man-vrouw, je leeft je in in de personages, in de omstandigheden, in hun lotgevallen, in hun worsteling, om klaar te komen met het leven, er zin en betekenis in te zien, of niet natuurlijk. Maar daarna doe je het boek dicht, je moet ook aandacht geven aan je vrouw, je, moet, je neemt op je om naar Albert Heijn te gaan voor de boodschappen en de ramen moeten nodig gewassen. Dan ligt er ook altijd de krant op de mat, die heeft min of meer voorrang en zo is het weer avond en bedtijd. De volgende dag gaat het ook zo en als je het boek uit hebt pak je weer een volgend boek dat je leven verandert en zo gaat het altijd maar door en blijft veel hetzelfde, God dank. Als er één boek is dat mijn leven verandert, dan is het de Bijbel. De Bijbel is meteen een bibliotheek bestaande uit 39 boeken Oude Testament en 27 boeken Nieuwe Testament. Uit het laatste gedeelte zijn de evangeliën vier boeken waar ik praktisch dagelijks mee omga, omdat ze fungeren in de katholieke liturgie waar ik een rol in heb. De evangelieteksten lezen, daarbij commentaren en exegeses van die teksten bestuderen, er zelf over nadenken, om erover te preken en te spreken. Zie daar een boek dat in ieder geval mijn leven zijn typische vorm gegeven heeft, dus dit is het boek der boeken. Hoe kan stoner je leven veranderen? Gezien mijn vertrouwdheid met de Bijbel mag het geen verwondering wekken dat ik het boek, maar dat doe ik wel misschien met alle boeken, dat ik dat boek beschouw in het licht van de Bijbel. Zie het als een beroepsdeformatie, maar het is nu eenmaal zo. Stoner is een kei van een kerel. Een man die zichzelf is, een man zonder zonde. Een man die leeft vanuit een passie en die passie is liefde. Liefde voor zijn vak, de Engelse letterkunde. Liefde voor zijn vrouw en kind. Liefde voor zijn zaitensprong, voor zijn studenten, voor de wereld, voor het leven. Een man uit één stuk. Een man die niet meewaait met de winden, de modus van de dag. Die zich niet laat bepalen door menselijk opzicht en door wat men zegt of wat men ervan zal denken. Het is een man die je aan Spinoza doet denken, aan Kierkegaard, aan Nietzsche. Mensen die het aandurfden om eenling te zijn. Vanuit mijn eerder aangegeven referentiekader doet Stoner bedenken aan Jezus van Nazareth. Nou, zo'n romanfiguur kan je leven veranderen... ...als je je met hem kunt identificeren, bewonderen, navolgen misschien. Vanuit een besluit, zo wil ik ook zijn, zo wil ik ook leven. Je beseft dat je het niet haalt bij het karakter dat John Williams daar neergezet heeft... ...maar je zou kunnen proberen er iets meer op te lijken. In die zin hebben we hier dus inderdaad een boek dat je leven kan veranderen. Zei ik dat Stoner me aan Jezus van Nazareth doet denken... Dan moet ik dat toch even uitleggen. Vooral waarschijnlijk voor de lezers die het opvallen. dat. die het, opvallen, die het is opgevallen. dat Stoner een volmaakt a religieus boek is. Dat is opmerkelijk voor een roman in een Amerikaanse setting. Stoner vertelt over het leven van William Stoner, geboren in 1891 en gestorven in 1955. Hij is de enige zoon van, een eenvoudig, van eenvoudige ouders op het platteland, boeren, voorbestemd om de boerderij van zijn ouders over te nemen en boer te worden. Maar hij vindt zijn roeping in de letterkunde. Hij zal studeren en gaan doceren aan dezelfde universiteit tot aan zijn pensionering. Een kleine wereld van waaruit hij naar de Eerste en de Tweede Wereldoorlog kijkt en naar de snel veranderende wereld van de eerste helft van de 20e eeuw. Hij trouwt, hij krijgt een kind. Van zijn kind krijgt hij een kleinkind. In between zal hij een heftige liefdesaffaire krijgen met een jonge collega. Hij blijft echter bij zijn onmogelijke vrouw. Hij krijgt kanker en gaat dood. Inderdaad, een spectaculair, onspectaculaire roman. Elkerlijk, every man. Oh, ik was aan het vertellen over de opmerkelijke a-religiositeit van het boek. Nergens komt God op de proppen, maar ook de kerk niet of een of andere kerkelijk genootschap. Opmerkelijk, want de Amerikaanse samenleving is vergeven... van christelijkheid in alle kleuren van de regenboog. Maar in Stoner geen spoor, het is er gewoon niet. Misschien valt het veel lezers niet eens op... want in het sterk gesirculariseerde Nederland... is de kerk ook grotendeels weg. Niet aan de orde, irrelevant. Stoner heeft geen kerk nodig... zoals Jezus geen tempel of synagoge nodig heeft. Een goed mens kan zonder God of gebod... Maar je krijgt wel het gevoel dat Stoner een mens is zoals God bedoeld heeft. Tenminste, als God bestaat en als hij iets bedoelt. Stoner is Adam. En als Jezus door Paulus wordt voorgesteld als de nieuwe Adam, dan denk ik bij Stoner aan Adam en Jezus in één. Stoner is theologie zonder God. Jezus zonder christendom. Een archetypische mens. Wat is de sleutel van het raadsel? De liefde natuurlijk. Citaat. Liefde was nog een passie van de geest, nog van het vlees. Het was eerder een kracht die deze allebei omvatte. Alsof het de materie van de liefde betrof, de, spe de specifieke substantie ervan. Een citaat dat ik gevonden heb op bladzijde 320. Dus dat is al uh, een heel eind uh, ver in het boek. Dus op het eind van het boek. Nou, dit uh, heb ik geschreven, Frans, na lezing van... Uh, van Stoner, eh, waarbij eh, ja, de, de, de vraag een beetje leidend was... Eh, kan een boek je leven veranderen? Want dat, eh, dat, dat had eh, onze Arnon Groenberg gezegd... lees Stoner en het zal je leven veranderen. Ja, nou, of dat zo is, dat vind ik een beetje sterk. Maar om op jouw uh, beschrijving uh, terug te komen... je doet me een beetje denken aan... Charles Taylor, je kent die filosoof ja. ongetwijfeld wel... ...die Canadees, die heeft twee lijvige boeken geschreven. En die gaan over, die gaan over, het, over het leven en hoe je moet leven. En, en hij beschrijft hoe allerlei mensen daar uh, zich mee bezighouden... ...en dat beschrijven. En, en als die enigszins uh, realistisch bezig is naar mijn gevoel... dan en eens komt God weer tevoorschijn en dat, en dat heb ik bij jou toch ook, ik denk je hebt een prachtige beschrijving van stoner waar, waar, moet, oh, God God dan weer, waar dan, moet God dan. toch weer vandaan komen hè? waarom moet hij er weer bij gehaald worden nou ja, dat is een afwerking voor jou, daar kan ik nog eenmaal niks aan doen. Ik mm, geef het zelf <coughs> toe. Uh, mm. Je geeft het zelf toe. Maar een ander ding is, wat, wat in jouw beschrijving mij opvalt, is dat jij de, de liefde, wat je, dat je de liefde eigenlijk de, uh, de, de rode draad door het hele boek vindt. Uh, en dan vraag ik me af, wat voor liefde, wat bedoel je dan met liefde eigenlijk? Ja, dat, is een, dat is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Nee, nee. Wat mij namelijk opviel bij Stoner is, je zou zo zeggen als je een boek leest en het gaat over liefde, dan wordt iemand gedreven tot iemand of iets. Maar zelfs dat heeft die Stoner niet. Oh nee. Want ik vind Stoner vind ik een echte stoïcijn. In die zin dat hij die, dat die datgene wat hem tegenkomt, dat pakt hij uh, aan en, en, en daar, daar gaat hij enthousiast mee. Of enthousiast, je zou haast zeggen, het overkomt hem. En hij, hij neemt het. Hij neemt alles in zijn leven neemt hij, leidzaam. Hij, neemt, hij, hij gaat studeren uh, om, om landbouwer te worden. En in zijn eerste studiejaar heeft hij dan ook een inleidend Leiden, in college Engelse over uh, Engelse letterkunde en zo. En dan, uh, en dan... Hij ontmoet dat. Hij heeft er zelfs moeite mee met die letterkunde. Maar toch... ...neemt hij die letterkunde, die, neemt, die pakt hij aan en daar gaat hij mee voort. Niet omdat hij daar zo nodig iets mee heeft... ...maar het komt als een soort plicht in zijn leven. Zo is ook het meisje waar hij mee trouwt, dat, dat is... Dat, ...er zit geen... geen er zit geen bloed in. Er zit geen emotie ah. in, er zit werkelijk, het is een bloedeloze relatie. Hij ziet dat meisje... En hij vraagt aan een vriend van hem... ...kun je me aan dat meisje voorstellen? Ja. Nou, en, dat, en, en hij maakt daarmee kennis. Uh, ze, ze, ze hebben nauwelijks... ...zoenlijk gesprek met elkaar. Maar ja, hij zegt dan op een gegeven moment... Uh, uh, uh, ja, ...dat het goed is... ...als ze dan trouwen en zo. En, uh, en dan... Uh, uh, nou, over liefde gespro gesproken... zelfs op de eerste huwelijksnacht slaapt hij op de bank... omdat hij haar wil ontzien. Mm. En eh, zo, zo passioneel is het nou ook weer niet. Mm. En op een gegeven moment krijgt zij een kinderwens. Ik denk dat de hormonen op een gegeven moment een beetje gaan jagen... en dan krijgt ze een kinderwens. En dan, elk moment dat hij thuis kan komen... ligt zij naakt te wachten op, op bed, wat heel ongebruikelijk was... En, uh, ...en dan moet hij erop duiken... Mm. ...en dan moet een kind gemaakt ja. worden... ...en zo gauw als het kind is het gemaakt is... Afgelopen. ...is het ook weer afgelopen ja. met de liefde... Ja. En dus, ...maar hij is wel trouw... ...hij is trouw aan dat ja. wat hij pakt... ...hij ja. is trouw aan zijn vrouw... ...hoe vreel... Hoe, hoe, ...hoe bloedloos inderdaad die relatie ook is... ...hij is trouw aan zijn kind... ...daar, daar voel je eigenlijk nog... ...het meeste... ...genegenheid... ...zijn relatie tot dat kind... ...hij, hij, hij, hij, hij komt... Hij komt omdat het nou eenmaal zo is. Komt hij aan een baan aan de universiteit. Hij wordt daar eigenlijk een beetje verneukt door een paar collega's. Dat neemt hij allemaal gewoon. Hij, hij, hij, heeft, hij geeft op een gegeven moment hele interessante uh, colleges en wordt dan door, uh, door de decaan uh, die een beetje de pik op hem heeft, wordt hij. Uh, wordt hij op een, op een zijspoor gezet... dat hij alleen nog maar uh, saaie eerstejaarscolleges ja. mag geven. En zo. Dat mm. neemt hij allemaal. Hij, hij neemt alles. Nee. En, en dan, dan stort hij, hij stort zich op wat, hij, wat, hem, tege, wat, hij, wat hem tegenkomt. Hè? Het, is zo, ja. Het, ja. het is zo stoïcijns. Maak, maak van dat wat je tegenkomt, maak daar wat van. En, en hij, hij kiest ook helemaal nergens voor. Hij... Hij, hij, wat, hem, wat hem overkomt, dat, dat, dat, dat, dat accepteert hij en dat pakt ja. hij en dat doet hij. Hij doet dat dan ook gewoon... Goed, ook niet spectaculair, ook weer niet, uh, ook weer niet geweldig, maar allemaal middelmatig. Maar, maar het is, het is zo'n saaie middelmaat, dat hele boek. Ik het het, het, het moet zeggen, de eerste, dit is zo'n boek waarvan ik op een gegeven moment denk, van, zal ik dat nou uitlezen of zal ik het niet uitlezen? Maar het is werkelijk van... Van zo'n spannende saaiheid goed, Frans, dat je je afvraagt, hoe dat nou eindelijk, goed, zo, ik, ik, eindelijk uh, zo Interessant, doorgaan. Jij hebt een hele andere ik kijk op dit boek, weet je wat? Uh, ik geef een dupliek uh, na het uh, muziekje, ik heb uh, mijn, uh, mijn verhaal verteld, jij hebt jouw rode lijn geschetst, muziekje, en dan kom ik daarop terug. Tussen koeien, de een ligt te grazen, de ander staat te loeien. Ik loop maar een beetje tussen bloemen en schapen. De een loopt te hollen, de ander ligt te gapen. Ik loop maar een beetje met mijn tasje in mijn hand. Te kijken en te denken, een zwaluw in de lucht is aan het dartelen en zwenken. Ik loop maar een beetje, het ruikt hier zo lekker. De lucht is vol getilp en gekwekker en gemekker. Ik loop maar een beetje met mijn tasje in mijn hand en verder. De wolken in de verte zijn oranje-roze, oranje-roze-rood. De zon zinkt langzaam en langzaam in de rimpeling van de sloot. Ik loop maar een beetje. Langs de kleine dingen, nee Daar is niets veranderd Daar zijn ze ringen Ik loop maar een beetje Daar zijn de iepen Daar is het pad Waar wij samen op liepen Ik mis je zo, weet je Met mijn tasje in mijn hand En verder niets. En nu literatuur. Nou, nee. uh, ik heb uh, mijn recensie gegeven, Frans, die, uh, die zegt, uh, nou, ik zie een heel andere rode draad. Uh, dat is een, uh, een stoïcijn die in verbinding is gegaan met Jan Salie. Als ik het zo mag samenvatten. Ja. <laughs> Stoicus en, en, uh, en Jan Salie um, uh, in één. Um, ja, ik herken daar natuurlijk wel iets van. Ik vind het niet helemaal onzin uh, wat je zegt, Frans. Um, stoner, de Stoïcijn. Ja, dat dat... Um, um, dat, dat, ...dat heeft wel iets... Hij, ...hij verdraagt inderdaad veel... ...het is een ja. dulder... Ja. Hij, uh, ...hij kan ontzettend veel, veel nemen... Um, ...ja, ik zie dat wel... ...maar ik, zie niet wel, de, maar ik maar zag niet in de negatieve zin... ...van stoï Stoïcijns wordt nee. vaak beschouwd... ...als iets van, nou ja... ...laat het maar, weet je wel... ...maar hij verdraagt... ...hij neemt wat het is... ...maar hij maakt daar ook wat van... Hè? ...dus datgene wat, wat hij heeft... ...daar maakt hij ook wel wat van... ...ja, ja, ja... ja, ja. Um, een, een, een andere positieve kwalificatie die ik eraan zou willen hechten is bijvoorbeeld dat hij een pacifist is. Hij gaat niet op de vuist. Hij zal niet, uh, ook, ook als hem onrecht wordt aangedaan, ook als hij uh, op een zijspoor wordt, wordt uh, hij gaat niet uh, in de clinch, hij gaat niet het grote gevecht aan. Wat ik, uh, ik zie dat wel, ik zie dat wel. Het, het, het, het, zit, het zit er ook wel degelijk in. Van de andere kant heb ik uh, toch vooral uh, passie gezien in de man. Um, en en uh, waar, waar die um, uh, onvoorwaardelijk uh, restloos voor staat. Als hij daar gaat studeren, um, landbouw, want. want dat is ook zoiets, dat heeft dan uh, zo'n leverancier die daar op de boerderij komt en die, die heeft gezien dat die jonge Pinter uit zijn ogen kijkt en die heeft tegen zijn vader gezegd, die jongen die moet studeren. Ja. Die, die moet landbouw studeren, want, want de toekomst in de, in de landbouw is ook, dat, dat je daar toch iets, iets geleerd moet hebben en niet zomaar, en niet zomaar uh, daar komt uh, Letitia. Welkom, welkom. Letitia, is tijd? Wij zijn ja, in Letitia. Ja. Dat, dat, dat je Letitia ook nog aanschuift. Je kunt gewoon meedoen met Stoner, de discussie Stoner. Um, maar als hij dan, um, dan, dan die colleges landbouwkunde doet en, en uh, kennis maakt met, met Engelse letterkunde, dan wordt hij daardoor geraakt. Daar, daar ontstaat uh, passie, um, hij wordt uh, geraakt door die bevlogen. Uh, docent, ik ben zijn naam kwijt, uh, van Engelse literatuur, die, ja, die hem, die hem die, enthousiast ik, maakt voor de Engelse letteren. Hij zal in zijn verdere ja, leven. Dat lees ik toch? Niet ja, dat zo. lees ik. Nee, en maar hij... Hij, hij krijgt, hoe heet die man, ook stoon of zoiets dergelijks? Uh, nou ja, maakt niet, maakt niet uit. Dat is die, die man die, die stelt vragen en die, die prikkelt hem. Die daagt hem uit, zeker, want die zeker, stelt hem zeker. vragen die hij niet kan beantwoorden. Nee, maar dan, uh, hij raakt geïnteresseerd en uh, ik ja. zou zeggen, ik zie dat hij gepassioneerd raakt. En dat zal daarom wordt hij ook een goede docent. Hij, uh, hij zal die passie ook overbrengen op de beste studenten. Die, die, die zien, hier is een gedreven uh, docent, uh, die, die liefde heeft voor het vak, die... die naar het wezen wil van, van de literatuur en van, van de grote schrijvers, dat dat weet hij te bewerkstelligen. Ik heb, uh, uh, waar, waar ik ook een beetje van mening verschil, uh, dat het niet zomaar iemand is die over zich heen laat lopen en, en die uh, maar duldt en die het allemaal maar neemt. Hij moet voortdurend ook keuzes maken. Want uh, dat begint al met, als zij zijn, zijn uh, jaargenoten ten strijde trekken, de Eerste Wereldoorlog, dan dan is het eigenlijk not dan om, om niet mee te gaan. Hij moet eigenlijk ja. ook mee, maar hij zegt nee, nee. hij gaat niet. En uh, ja, uh, hij wordt uh, een beetje beschouwd als een lafaat, want, want uh, wat, wat is dat nou? Je moet gaan, maar nee, hij is daar vind ik niet laf. Hij, hij staat voor, voor, voor zijn, zijn, zijn opvattingen en, en hij blijft. Ja, hij, waar hij voor gekozen heeft, daar blijft hij bij. Ja. Hij denkt ook van: ja, ik kan wel in het leger gaan. Eerste Wereldoorlog, ik kan wel in het leger gaan. En daarna moet ik weer terug, weet je wel. Maar uh, hij, het is: ja, wat jij passie noemt, dat is volgens mij veel vuriger. Hij, hij, hij staat wel voor, wij, voor de keuze die, die hem eenmaal is, is toegeworpen. He, hij, hij kiest niet zelf. Er overkomt hem iets. Maar vervolgens, als hem dat overkomen is. Dan, ...dan gaat hij daarin door. Hij ja, daar ben ik het wel dienst. met je eens. Hij, uh, ook met zijn vrouw, ook, ook de dat keuze huwelijk, voor, voor, voor de voor vrouw... Huwelijk, zijn dochter, ...die een geweldige vergissing uh, is. En bijvoorbeeld die, is. die leerling die hij ja, op een gegeven moment ja. heeft... Die, ...waarvan hij vindt dat hij niet deugt... ...en hij vindt dat hij niet deugt... ...dan houdt hij vast... Dat hij niet deugt. Die, die, die, ja, die leerling. Ja, ook, in, uh, ook, ook al kost hem dat leren. eigenlijk ja. de, de fleur van, ja. zijn, van zijn carrière. Hè, hij wordt op een zijpad gezet omdat hij, ja. eh, omdat hij. Hij vindt nou eenmaal die leerling die deugt niet. Nou, en dan deugt die leerling niet. En dan, daar is hij dan ook heel vasthoudend in. Hij is, vast, hij is vast. Ja, <laughs> ja, ja stabiel, is hij. Ja, ja, ja. Vasthoudend ja, ja, is hij. Ja, ja. ja. Zou je ook kunnen zeggen dat hij uh, puur. Uh, vanuit zijn karakter... een gedreven type is. Het uh, kan niet schelen... hoe, uh, hoe hij... Uh, keuzes maakt of moet maken. Uh, hij zou bijna niet... kunnen schelen of hij... Uh, de Franse literatuur... of de Engelse nee, leuk vindt. Nee. Uh, hij, hij kan niet anders dan doorgaan. Ik denk dat hij... weinig uh, mogelijkheden heeft... om te denken... Ik, uh, ik ga halverwege het pad terug. Want nee. ik weet een ander pad... Dus met alles wat in zijn leven gebeurt, hij star. Ja, en als hij eenmaal... het gedrevene komt niet uit hemzelf, maar dat overkomt hem. Dus ja, hij wordt gedreven nou, hij wordt, door ja, maar Het zit toch anderen, in hem en... om, om, die, om wat hem overkomt, om dat te accepteren en daarmee door te gaan. Als hij die, die leraar uh, nadoet door ook uh, docent te willen worden, dan vind ik het vreemd dat in een dergelijk relaas, waar je de hele tijd meemaakt dat het een uh, gedreven, gepassioneerd uh, docent is, dat je op geen enkele plaats een echt uitgewerkt voorbeeld daarvan tegenkomt. Nee, nee dat is waar. Dat, dat uh, nee. wordt niet gedaan. Dat vind ik eigenlijk. Een, uh, dat kan niet. Iemand die zo enthousiast is, die zal toch wel eens een keer vertellen: Jongens, hebben jullie dit gisteravond op tv gezien? En volgens mij. Is hij is ik... helemaal niet enthousiast. Hij is saai, is wat. Hij, hij, hij, hij, hij, dus die, dat vuur en die gedrevenheid zie ik helemaal niet. Je zit meer in plichtsgetrouwheid. Je plichtsgetrouw, vasthoudend, maar, maar ge, nee, geen vuur. Nee, je ziet nee. daar geen. Heb jij ook geen vuur gezien? En nee, dan... ik, ik miste dat hij bijvoorbeeld eens een keer tegen zijn studenten zou zeggen: Nou, zal ik eens wat voorlezen zeg, wat ik gisteren heb gehoord. Of uh, gewoon van zichzelf uit uh, de passie eruit laten ploffen. Het is meer iemand die de hele tijd zegt: Je moet gepassioneerd zijn, je moet het goed doen, je moet het nog beter doen. Hij schrikt van zichzelf als hij tien jaar college heeft gegeven. Heeft hij op een gegeven moment geeft hij een college waarbij hij schrikt van zichzelf dat hij buiten zijn eigen tekst gaat, dat hij ineens... dan voelt hij een soort... gedrevenheid ineens ja. in zich. Ja. Dat zet ook allemaal niet door hoor. Maar, maar dan ineens denkt hij van... hé, hey, dit, dit... enthousiasme, dat zouden die studenten ook moeten. En zo zou ik eigenlijk college moeten geven. Ik heb het eigenlijk tien jaar ook maar... Zijn studenten gedaan. zijn toch ontezast, Zijn colleges worden toch uh, overlopen. Daarna het, is, daarna. het is toch zo dat het dat, dat een gedreven, een geliefde docent is die... die uh, het is, anders zou ze wegblijven, want het zijn vaak keuzecolleges, maar, maar ja, dat, dat zien ze collega's toch ook, met enige jaloezie, dat dat ze op hem afkomen. Waarom? Ja maar, stel... ja, maar daarna pas hè? Dus pas wanneer hij die ommezwaai maakt van saaie colleges tot, tot uh, het spontaan gaan vertellen wat hij vindt van de literatuur. En, en, en het kan hem dan ineens ook niks meer schelen of, of, hij, of hij zich aan het programma houdt en de regeltjes van ja. zijn dictator en zo, weet je wel. Ja, is en, dan het... Is het, en dan gaat het goed ineens. Ja. Er is natuurlijk iets gebeurd waardoor hij dat kon. He, want dat, dat uh, volgens de kanaaltjes en de lijntjes doorlopen... en niet rechts, niet links kijken, maar alleen maar rechtdoor... dat heeft geduurd totdat hij een knop omzette... en een soort van vrije interpretatie mogelijk werd... van alles wat hij in zijn leven meemaakte. Mm -hmm. Hij werd soepeler. Maar het, het gekke is dat uiteindelijk... Uh, uh, zijn, zijn beste vriend, hè? Of, uh, ja beste vriend moet ik misschien niet zeggen, maar um, men heeft hem toch laten vallen. Op een zijspoor gezet uiteindelijk. Hè? Hij is niet zo verschrikkelijk glorieus dat ze pensioen geraakt. Nee, nee, zijn, nee. Beste vriend, zijn beste vriend uh, niet. Is, die, die, je hield hem de hand boven het Heel, hoofd. is maar een dat... opportunist ja, ze, die, die ja. hem toch de hand boven ja. het hoofd houdt. Maar dat is nou echt een schumelaar Iemand die, er, die ritselt en die er doorheen... Uh, uh, waar, waarbij tegenover Stoner een monument is van, van, van rechtschapenheid en van integriteit. Ja. Daar, daar is zijn, zijn ja. beste vriend een... Een, een, een slappertje. Ja, een, een, ja. Een, een slappe... Ja, dat is een slapjanus, een slapjanus die, die, ja. die, die decaan wil zijn ja. en dat wil blijven. Ja. Uh, ...en dan eigenlijk uh, ja, door allerlei omstandigheden een hoofd van de, van de uh, literaire faculteit mm. uh, benoemd... Waar die, ...waar die zich eigenlijk ook niet zo in kan vinden, maar dat is nou eenmaal zo gelopen. En, ja. Uh, ja. Zij, als ik nou zeg, het is een, een zeer bewonderenswaardige figuur... Uh, ...en jij zegt, uh, wel nee... Het is een, een Jan Sali. Waar sta jij dan, Laetitia? Ik vind het een. een, een de Fransen zeggen crispé. Een, een, een, een, een hele gespannen persoonlijkheid. Maar het is fabuleus mooi beschreven. Crispé. Ja, ja um, gespannen. Um. Binnen de. Bang voor wat anderen ervan zeggen. En toch gedrongen om door te gaan. Dus die man moet zich constant belaagd gevoeld hebben. Bang voor wat anderen van hem zeggen? Ja. Nee, dat lees ik helemaal niet. Dat lees ik niet. Nee, wel voortdurend rekening houden met een ander. Weet je, bijvoorbeeld. Hij gaat zijn eerste huwelijksnacht al op de bank slapen. Omdat hij omdat hij uh, omdat bang is dat, dat, dat zijn vrouw het niet goed vindt. ik vind het een zeer fijngevoelige man. Maar dan in man. zijn huis, dan heeft hij ja. een studeerkamer. Ja. En dan zijn vrouw is een tijdje weg omdat haar vader overleden is. Of haar, moeder over... haar vader of haar moeder overleden is in ieder geval. Die komt dan weer terug. Ja, die vader is overleden. <coughs> en dan gaat die, die, die vrouw die gaat... Die, die heeft dan haar haar af laten knippen... en kortere rokken aangedaan... en die gaat de leven veranderen. Maar die verlicht hem uit zijn eigen studeerkamer... en dat accepteert hij zomaar. Ja. En, en, uh, Ik, dat laat Ja, dat het, het is haast een mysterie... de, ja. de manier waarop die, die twee echte lieden... met elkaar omgaan. Ja, maar het, het voegt zich wel weer... In, in dat krampachtige... karakter wat hij heeft. Hij geeft... Zijn mening heel makkelijk voor een betere. Als zijn vrouw het beter vindt dat hij verdwijnt. Nou, voor de lieve vrede doet hij dat wel. Hij, hij, hij, ja, ja als, het, als het rechtvaardig is. Hè, als, als hij, hij, moet, hij heeft bijvoorbeeld, wanneer hij die student afwijst. Dan houdt hij, dan houdt hij vast tegen de mening van anderen ja. in. Dat is heel merkwaardig. Hè? Ja. Ja, maar, dan ineens nee, nou, is hij dat... vasthoudend. En, ja, maar dat, maar dat, dat vindt hij niet eerlijk. Mm -hmm. Niet eerlijk, en het klopt ook niet, bij zijn opvatting van wat kwaliteit moet zijn. Juist, kwaliteit. Ja, ja, en dat, ja, ja. Is, dat is een ja. wrik, onwrikbare ja. opvatting waar geen verzachtende in de omstandigheden bij zijn. Want je kunt zeggen, als je dat een beetje in de maatschappelijke context plaatst van vandaag, daar zie je waar het onderwijs zakt en zakt en, en wegleidt, omdat de, de normen voortdurend verlaagd worden. Ja. Uh, waar, waar gezegd wordt, och, laten we toch maar slagen, laten we toch maar... Dat zou niet mogelijk zijn bij een opstelling als Van Stoner. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee absoluut niet. Nee. Maar daarbij heeft hij zo weinig um, speelruimte in zijn leven ingebouwd, dat hij ten opzichte van zijn vrouw, vind ik hem, uh, een minkukel. Ja, vind ja. je hem een minkeukkel? Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. echt een suffer. Suf, uh, suf, dus suf dat deze. is toch geen gelijkwaardige verhouding? Een sukkel. Nou ja, ik vind uh, die, die vrouw een, een, een psychopathologisch geval eigenlijk. Oké, okay, uh, maar dan is, zou maar, hij kunnen maar, ingrijpen maar, maar, en maar zeggen wat hij, Ja, ingrijpen, doei, van dumpen. Maar wat hij oorspronkelijk in haar gezien heeft... en dat kan een illusie zijn geweest en een, een, een, een fantoombeeld... maar wat hij, daar blijft hij ook trouw in. Daar is hij even stubborn in... Die, dat, dat oorspronkelijke beeld van, van het meisje dat daar in die, in die balzaal komt. En, en haar debuut hmm. maakt. En, en, en, en wat, wat hij daar ziet. Hij vond dat gewoon een mooi meisje. Ja, nee. zeker. Ja. En, en, en, en ik geloof dat diezelfde avond vraagt hij haar ten huwelijk of wat, wat gebeurt daar. Ja, maar, maar, nee, dat dus is een, een, uh, een paar dagen gaat eroverheen. Een ja. paar dagen gaat overheen. Onverantwoord snel. Ja. Ja. Maar, maar dat, dat beeld, nee, maar wat, dat... Wat, en daar houdt hij aan vast. Het zijn is hele leven lang. Een marionette. Ja, ja. Het is een marionet. Ja, hij, hij gunt zich geen nuances in, in, in gevoel. Hup, trap af. Eh, als zijn vrouw onaardig is. Ja, helaas is ze onaardig. Hij reageert nee, ge uh, door de ondergeschikte uit te hangen. Nee, maar de, de, want jij had het dan over passie, Ben. Maar, mm -hmm. maar uh, de de, de positieve, enthousiaste passie... die je in een relatie zou verwachten... zo nu en dan... die, die ontbreekt... maar ook de negatieve passie... ontbreekt. Ja, ja de, ze gaan er heel vast passie Dat Negatieve ja, emoties zijn jawel, maar, pasie, Dus hij is weet. heel middelmatig. Hij is buitengewoon middelmatig. Uitermate oh. saai middelmatig. Ja. Uh, uh, dat, dat huwelijk blijft in stand. Uh, nou hij ja. strekt niet ten strijden. Uh, hij sneuvelt niet daar in die loopgraven van de eerste wereldoorlog, nog sneuvelt hij tijdens de tweede wereldoorlog. Het is een man die, uh, ja, die. die uh, uh. Maar ook als hij op een gegeven moment het idee heeft dat hij aan de kant wordt geschoven, ja. hij, krijgt, hij krijgt eerstejaarscolleges te geven in plaats van interessantere ja. colleges en zo, dan komt er even bij hem op dat hij dan misschien toch wel beter naar een andere universiteit kan gaan. Want, uh, want hij ziet wel in dat hij hier toch op een zijspoor blijft staan en dat stelt hij dan aan zijn vrouw voor. En die begint dan uh, te huilen en te uh, en Nee, dat kan niet, want, uh, want ons kindje kan niet naar een andere school. Ja, en ik wil hier ja, ja, blijven, En anders ja. ga ik bij mijn tante wonen, bla bla bla. Ja. En, dan, en dan is het ook ineens weer over. Ja, ja. ja maar ja. het is niet over. Ja. Zij is een veel sterker persoonlijkheid. Daar kan hij absoluut niet tegenop. Ook ja. niet, ook niet ja. in gelijkwaardigheid. Je hoeft niet te overheersen. Uh, zo zwart-wit hoeft niet te zijn. Maar dat, dat, dat, er is geen overleg van gelijke orde. Zij uh, Een psychopaat, alle... kun je ook niet makkelijk tegenaan. Nee, is moeilijk, denk ik. Mm -hmm. Ja. Haar, haar kracht is de psychopathie. Ja. Zij is zo verknipt als de pest. Ja. ja, ik vind hem ook verknipt. Nee, hij hij verknipt. ook? Ja. Hij ook allemaal? Ja, ja. Oh. Ja. Nee, maar hij is geen psychopaat. <laughs> nee, maar wel, wel, wel. Want, wel uh, nee. uh, een een, een psychopaat is verknipt ten, ten ongunste van anderen, hè? En hij niet. Hij is, hij is verknipt ten ongunste van zichzelf. zichzelf. Hij focust alles op een eenmaal ingenomen standpunt. Al was het misschien gedwongen dat hij dat standpunt inneemt. Daar focust hij alles op zonder enige verdere franje of inbreng toe te laten in zichzelf. Ja. Maar daarmee kan hij, wel, hij kan wel zien wat anderen goed doen. Maar zelf is hij, is hij iemand die op één lijn moet lopen. En en Osebang is links en rechts in de gracht te rijden. Maar ook een beetje machteloos, eigenlijk wel. Uh, ja, dat, ja zo kramp, als je zo krampachtig bent, ja. dan, dan, dan kan iemand je omduwen. Ja. He, dus, ja. Het is geen rietstengel die meebeweegt. Dus hij staat er als een stok en ja. je kunt hem maaien. Ja. En dat laat hij gebeuren. Hè? Ja. ja. Uh, Stefan, uh, krijgen we nog een stukje muziek en daarna wil ik nog even de vraag aan de orde stellen: Heeft het ons leven veranderd? Uh, dan kunnen we misschien uh, daarmee afsluiten. En uh, ik wil nog eventjes uh, uh, paardenkoper uh, vragen aan Letitia uh, of zij uh, paardenkoper uh, uh, hoog acht of, of een, een, een mindere taalgeleerde vindt. Maar eerst nog een stukje muziek. MUZIEK Twee deftige oude dames zaten samen in het bad en ze kwaterden met het water en ze gooiden elkaar nat. Ze smeten met het bad zout en riepen opeens blij, wat zijn we prachtig, wat zijn we prachtig, wat zijn we prachtig, allebei. Ze dolden en ze dolden en ze gingen een kopje onder, het bad liep bij de ogen van al dat woelige gedonder. Ze juichten en ze joelden als twee kinderen in mij, wat zijn we prachtig, wat zijn we prachtig, wat zijn we prachtig, zijn we prachtig. allebei. Mijn vriendin kwam overwacht een bezoek brengen in de nacht. Ze hoorde op de gang het gejoel en het gezang. Ze sloopt stil uit het huis om gauw bij haar thuis de anderen te bellen en het nieuws te vertellen. De deftige dames, gewoon en gingen samen naar de bridgeclub van de burgerbeestersplauw. Die klaar zat met de vriendin en ze riepen samen blij. Wat zijn jullie prachtig! Wat zijn jullie prachtig! Dat zijn jullie prachtig. Allebei. Meisjes, meisjes. Oei. Ja, nu literatuur. En wij gaan nog even terug naar Stoner. Uh, het boek dat je leven zal veranderen. Al dus uh, Arno Groenbergen nogmaals. Het is geen grote autoriteit voor me. Maar niettemin zegt hij dat toch maar. Uh, ja, uh, heeft het mijn leven veranderd? Ik heb daar uh, wat, wat over gezegd. In zoverre, uh, elk goed boek mijn leven tijdelijk uh, verandert. Maar daarna komt er weer wel weer een ander boek. Uh, ja, dus nou ja, nou ja. Frans, wat zeg jij daarvan? Wat, wat is jouw antwoord? Nee, denk ik. Op geen, geen enkele nee, manier. Nee, nou... Uh... Dat is, ik, ik, ik sluit me eigenlijk aan bij wat jij zegt. Hè. Elk gesprek wat je hebt, elk boek wat je leest, draagt weer bij aan, aan je leven. En verandert dat uh, uh, uh, soms een beetje, soms, soms wat meer, soms wat minder. Maar om nou te zeggen: van gut, gut, dit heeft mijn leven veranderd. Nee, uh, ik vind het wel uh, heel erg als je naar die recensies kijkt. Ik vind het wel heel aantrekkelijk geschreven. Het, het, het, op een gegeven moment... Uh, houdt het je ook wel vast. Ja. Je wilt weten hoe het, in, hoe het doorgaat. Hoewel je eigenlijk de gedachte hebt van... Nou, het zal wel helemaal niet veranderen. Want het is <lacht> halverwege het boek al niet veranderd. De en, de rest, <lacht> en de rest zal het ook wel niet veranderen. Ja. Het is inderdaad, zoals die uh, Alke Hulst uh, in NRC Handelsblad schrijft... spectaculair, onspectaculair. Ja. En mm -hmm. dat is... Dat, dat, heeft, dat heeft wel iets. Je zit voortdurend... In het begin ergert het me uh, dat, dat, het, dat het zo onspectaculair is. Maar op een gegeven moment vind ik dat ook wel weer iets hebben. Mm -hmm. Want mm -hmm. ja, het grootste gedeelte van Goorle is ook... Onspectaculair. spectaculair. <laughs> spectaculair. On on spectaculair. <laughs> ja, dus zo, zo zit het leven. <laughs> ja, elkaar, is het leven ja. In dat opzicht is het, ja. is het wel een echt boek over het leven. Zoals ja, het is. Ja, ja, ja. ja. ja goed. Nou, uh, Letitia, hoe is het met jou? Ja, ik heb het ge uh, geamuseerd. ...voor een deel gelezen... ...omdat het gaat over omstandigheden... ...die ik uh, wel een beetje... ...van, van mezelf uit ken. Dat zal wel, ja. En, en je bent ook een literatuurprof uh, of niet? Ja, en... Uh, het, ...het verbaast mij dan... ...dat je een, een dergelijke discipline... Kunt, ...kunt hebben... ...en dat er zo weinig... ...spectaculairs uitkomt. Ik heb juist... Uh, ...gespannen zitten lezen van... ...waar blijft die man? Kom, kleur eens. En uh, het, het nou? blijft een, een, een, een bleke figuur. En dat vind ik vreemd. Hoe kan je, hoe kan je uh, invloedrijk zijn op je studenten als je zo kleurloos bent? En ik vond het dus wel boeiend om te zien dat dat kennelijk wel kan. Ja, maar Voor jou ik, had het boek niet Stoner, hoeveel heten, maar Bleker bijvoorbeeld. <laughs> nou, uh, gosh, ja, de man heette zo, maar... Um, ik, ik heb het moeite met antwoord op je vraag, verandert het je leven. Want kijk, als ik kijk naar ons brein, dan is elk gesprek al als het maar tien minuten een verandering in, in de processen die zich daar in je brein afspelen. En dat is dus een verandering. Maar... Nu later komt er weer een andere verandering. Ja, waar, ja. waar, de, waar die balans dan uh, mm. heen gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ik heb het uh, met stijgende belangstelling toch doorgelezen. Omdat ik het prima geschreven vind. Ja. Anders had ik de, gezegd... Mm. Een, een, een kleurloos figuur... en niet goed schrijven. Nou, dus, na dertig bladzijden... klap ik het boek dan dicht. Ach ja, het maakt het ook niet. Ook beetje, maar ja. het, het, het, het, het leuke vind ik toch... In, in dit boek op een gegeven moment... naarmate... Het, ga ik het eigenlijk steeds leuker vinden... Om, omdat je zo geconfronteerd wordt met het, met het, met het ongelooflijk gewone, middelmatige. Dat drijft onze hele maatschappij toch ja. op. Onze mm. hele maatschappij ja. moet het toch hebben van de grote middelmatige massa. De banaliteit massa van. Die, van, die, de banaliteit die gewoon zorgen dat het allemaal maar doorloopt. Om hè? eens een andere filosoof te... Ja, maar, ja. ja nou. maar als je nou denkt bijvoorbeeld aan uh, het bureau van Voskuil. Mm -hmm. ja, ja, Heel, wat jarenlang ja, ja. Een, een klein aantal mensen volgt... die ja. morgen weer ja. op die stoel komen zitten... Ja. en dan weer met dat fietsje naar huis. Ja. Ik vind het, uh, die, die, die, die, die, die, uh, die herhaling van dezelfde dingen... die op zich geen, geen uh, spectaculair uitweg bieden... Dat, dat brengt je toch in een soort trance van... Ja. Hoe, hoe, hoe zit zo'n leven nou in elkaar? Ja. Ja. Draait het niet vast... Nee. He, springt die nee. man niet uit het raam dadelijk ja, ja, ja. en dan raak ik wel geboeid om de, de schrijver te volgen, hoe heeft hij deze man gewoon? de mogelijkheid gelaten om zo sloom te blijven als wij hem al vinden. Mm -hmm. ja, en ja. Uh, verandert dat mijn leven? Ik mag het hopen van niet. No. Nee, maar hij is, maar hij is... Dus we zijn het er wel over eens dat, dat, het, dat, dat de schrijver geweldig is. Dat, ja. dat hij daar ja. een geweldig boek geschreven ja. heeft. Ja. En, uh, over, een over een onbetekenend figuur. figuur ja. Dan uh, kunnen we we zeggen, ja, het maakt niet uit waarover je schrijft en, en of de figuur betekenend is of onbetekenend, als het maar goed uh, geschreven is. Ja, maar in die onbetekende, onbetekenendheid wordt het toch wel een, een type. Een typetje, zou ik bijna durven zeggen. En dat is krachtig als je dat als schrijver zo voor het voetlicht krijgt, dat, dat er, uh, ja... We hebben allerlei dingen, zelfstandig naamwoorden, verzonnen om te zeggen... ...slomerik, slapperik, maar je ja. zal het toch maar schrijven zo. Ja. Goed, zelfstandig ja. naamwoorden. Ik, ik ga deze discussie afronden, we zijn er bijna uit. Maar nog eventjes terug naar Paardenkoper, waarmee we begonnen zijn, met wie we begonnen zijn. Uh, is Paardenkoper voor jou een betekenisvolle figuur? Nou, meer de erfenis van hem. Erfenis. De, de erfenis in de zin van... Uh, uh, je kunt er heel veel voordeel van hebben als je de taal kunt ontleden zoals hij dat deed. Ja. Kun je heel veel voordeel van hebben van uh, hoe zit het denken in elkaar? Mm -hmm. En uh, hoe zitten vooral uh, andere talen in elkaar? En ze lijken nogal op elkaar in de zin van de, de syntaxes, onderdelen die hij ja, dat, onderscheid Ja, dat, die beschrijving en die analyse die van de kom je taal. In, in, in die andere, andere talen. Van hem heb je daar iets van overgenomen? Van zijn spelling bijvoorbeeld en die en zo, ja. en dat je i schrijft. en als Ja, dan... dat wil ik nog steeds wel. Doe je wel? Nee, maar intussen is dat alweer teruggedraaid, hè? Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, dan komt er weer een nieuw groen boekje of een wit boekje. Ja, ja. Anders. Maar goed, het, het is nog al, heeft ze nek wel uitgestoken. Hè? Ja, we zeggen, we ja. gaan het eens schrijven zoals we het zeggen. Doe het maar, de maar gewoon zoals het is. Dat, dat vind ik wel positief bij hem. Hè? Waarom, waarom mogen we niet gewoon hun zeggen. Als, als het eigenlijk hen hoort te stellen. Nee, zo, als in Nederland hij, hun zegt. Nee, maar ik denk dat hij het wel. anders bedoelt hoor. Dus het leven... Hij, nou, hij, is, nee. hij is een van die taalkundigen die normatief werken. Ja. Dat wil zeggen, als de spelregels zo zijn... Dan ja. wil ik kijken of jij die spelregels ook kent. Ja, ja, en als het blijkt ja, ja. na tien jaar ja, ja. dat die spelregels zo nou, niet ja. meer zijn... Nou weet dan ik, of mag jij ik even ik iets mij... tegen hem heb, ja. Oh, goed, goed. goed. <lacht> nou, we <lacht> eindigen dit tegen uur. Stefan, bedankt voor je assistentie. <lacht> Frans en Letitia, bedankt voor jullie bijdrage. Dit was een heel merkwaardig uur, maar goed, het was een uur literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.